ZFM via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dik de met het NOS journaal. De eerste politieke kopstukken hebben hun stemmen uitgebracht. Premier Balkenende stemde in een verzorgingstehuis in Capelle aan de IJssel. VVD-leider Rutte deed dat in zijn woonplaats Den Haag... en André Rauwvoet van de ChristenUnie in Woerden... Tot 9 uur vanavond kan in bijna 400 gemeenten gestemd worden voor een nieuwe gemeenteraad. Marco Pastoors van Leefbaar Rotterdam zegt dat hij opstapt als zijn partij opnieuw in de oppositie komt. In het NOS Radio 1-journaal zei Pastoors dat hij verder gaat met zijn andere baan... als er geen wethouders van Leefbaar Rotterdam in het college komen. Pastoors blijft dan wel partijlid. In Rotterdam kon net als in Groningen en in Den Haag vannacht al gestemd worden. Bedoeling was om meer jongeren naar de stembus te trekken. Vooral in Den Haag en Groningen was het druk. Bij alle stembureaus wordt weer met het rode potlood gestemd. Daardoor duurt het waarschijnlijk tot diep in de nacht... voordat alle stemmen zijn geteld. In de Irakse stad Bakuba heeft een reeks bomaanslagen... aan zeker 27 mensen het leven gekost. Twee zelfmoordenaars reden met auto's vol explosieven in op politiebureaus. Een derde zelfmoordenaar blies zich op in een ziekenhuis. Er zijn verder tientallen gewonden. Bakuba ligt op ruim 60 kilometer van de hoofdstad Bagdad. In het gebied vechten Soenitische opstandelingen tegen Amerikaanse en Irakse militairen. De aanslagen komen aan de vooravond van de parlementsverkiezingen die zondag in Irak worden gehouden. In verband daarmee zijn de veiligheidsmaatregelen in het, ve in, het, in het hele land verscherpt. Het gaat goed met de campings en bungalowparken in Nederland. De omzet groeide vorig jaar met bijna 4 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is de grootste stijging sinds 2003. Zowel het aantal Nederlandse als buitenlandse gasten nam toe... De verhouding tussen die twee groepen bleef gelijk. Vier van de vijf gasten kwam uit eigen land en dat is al jaren zo. De reden van de stijging is niet bekend. Mogelijk gaan mensen vanwege de crisis vaker in eigen land op vakantie. Het weer dan nog. Eerst op veel plaatsen zon. Vanmiddag bewolkt. Wordt een graad of vijf in het noorden en zo'n acht graden in het zuiden. Morgen is het zonnig en wordt het ongeveer zes graden. Dit was het. En dan was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 to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 Blake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 Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. internet, internet, internet. www.zfmzandvoort.nl world is hard to find I'm mm -hmm. Because you're there.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 Weet niet goed hoe het moet, de sleutel nog niet, hoe het werkt wat het doet, maar een rasvast vertrouwen, ik geloof dat het kan, om bruggen te bouwen, soms trouwens. komst EN From your eyes. No use in holding on To the past The love has gone now The time has come to say goodbye And even though it hurts so bad Set free!